China wil sociale onrust voorkomen door de inflatie terug te dringen. Dat zei de Chinese premier Wen Jiabao bij de opening van het Nationale Volkscongres, de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement. De premier erkent dat veel mensen ontevreden zijn doordat het leven in China snel duurder wordt. De inflatie ligt nu boven de 5 De regering wil daar minder dan 4 van maken. om Onder meer door de onstuimige economische groei wat af te remmen. Wen Jibao zei niets over de protesten in de Arabische wereld. Maar uit zijn toespraak bleek duidelijk dat de Chinese regering beducht is voor sociale onrust. Het weer. Het is overal droog, minimaal rond of net onder het vriespunt. In de ochtend kans op wat motregen. Smiddags spreekt in het noorden de zon door. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen en welkom terug bij onze uitzending van deze week. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een Radio 5 documentaire van De Human... en daarin een portret van de Colombiaanse schrijver Gabriel Garcia Marquez. Er ging het gerucht dat Marquez op sterven zou liggen... en hij zou met een requiem zijn eigen afscheidsgedicht gemaakt hebben. De BBC bevestigde deze berichten... Programmamaker Anton Fouk ging toen op onderzoek uit... en maakte een programma over het leven en magische oeuvre van Marques. Fouk reisde naar Cartagena, waar hij Marques' jongste broer Jaime bezoekt. En hij belt Gabriel Garcia Marques in Mexico-stad op... die op dat moment... Uh, hersteld van een operatie aan lymfeklierkanker. Dat moet een broer geweest zijn van Gabriel Garcia Marquez. Het gedicht zo blijkt nep te zijn. Marquez dacht dat Jaime dat wel had begrepen. Er staat namelijk twee keer het woord god in. Fouque bezoekt de door Marquez opgerichte stichting voor Spaanssprekende journalisten in Cartagena. Familieleden en kennissen van de schrijver in Barranquilla, zijn geboortestad Aracataca en tenslotte Bogota. Luistert u naar het het realisme van Gabriel Garcia Marquez uit 2001. Een documentaire van Anton Foek. Cartagena, kustplaats en oudste stad van Colombia... waar Gabriel Garcia Marquez zijn kinderjaren doorbracht... is veel en veel Antilliaanser dan Bogotá, de hoofdstad. Een aantal jaren geleden gaf hij een Colombiaanse architect de opdracht hier een huis voor hem te bouwen. Dat ligt vlak naast een voormalig klooster. En dat is weer omgetoverd in Hotel Santa Clara... eigendom van een Franse hotelketen. De stenen muur van het klooster lijkt nog steeds hetzelfde... en in de boekwinkel van het chique hotel zijn zijn boeken prominent aanwezig. En ook de buurt lijkt helemaal niet veranderd... sinds hij, Gabriel Marquez hier in Cartagena, nu bijna 55 jaar geleden... zijn journalistieke carrière begon. Smalle straatjes waar huizen in het rood, blauw en geel aan weerszijden liggen. Doorgeroeste daken. De was hangt gewoon buiten, langs schitterende volgroene planten... op tropische, houten balkons. Rijtuigen, Caribische hitte, sensuele muziek... die uit alle hoeken en gaten schijnt te komen. Hier is hij... Nobelprijswinnaar voor literatuur in 1982. Zijn fonds voor Spaans sprekende journalisten begonnen. met steun van de UNESCO. en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Gabriel García Márquez. Mira, hablemos un poco del periodismo. en del periodismo nuestro. Cuando, cuando éramos jongens. een se formaba. Ik wil ook nog even over onze vorm van journalistiek praten. Vroeger gingen we vaak na vijf uur middags samen nog iets drinken... en praten dan vaak nog erg lang door. Dat bestaat allemaal nu niet meer. De, de lijm is eruit en die lijm maakte grote kranten en tijdschriften. Dat kan niet, de we werken, zijn Natuurlijk, ik begrijp wel dat de wereld drastisch veranderd is... maar die saamhorigheid, die is er niet meer. Ik ben echt van mening dat het vroeger prettiger was. Daarom ben ik ook op pad gegaan en heb naar een oplossing gezocht. En die heb ik gevonden in het fonds in Cartagena. Ik kreeg gehoor bij de UNESCO en de Wereldbank. En geef jonge mensen de kans te beginnen op de manier waarop ik zelf begonnen ben. Jonge mensen uit de Spaanssprekende wereld. Ik sta hier voor het kantoor van een journalistiek bureau in het centrum van Cartagena. Waarvan Gabriel Garcia Marquez de voorzitter is. Sí, soy periodista de Holanda y... Uh, quién son ustedes, por favor? Esta es la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano del señor Gabriel García Márquez. Uh, ¿Puede entrar, por favor? Sí, con mucho gusto. El la claro. y Ja, een lange gang. Oud, koloniaal gebouw. Met uh, een beetje een labyrinth. Achtige entree. Hoge palmbomen in de binnenplaats. Van die Spaans-Moors-aandoende balkonnetjes. En ik ga maar naar boven. Nou, ja, hele dikke muren... En verder de trappen op. Dikke kaarsen. Schitterend wat ik hier zie. Ik ben nu op de tweede verdieping. En uh, ja, hier moet het ergens toch wel zijn. Reception, receptie. Welas, ja. dan is het we zijn in de Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Cuyo president is el señor Gabriel García Márquez. Que le denomina Gabo. Oké, okay, gracias. Ja, de, hier ben ik op het kantoor aangekomen. Van de nieuwe journalistiek. Spaans sprekende journalistiek. In een oud koloniaal gebouw. Uh, Gabriel die is er helemaal niet. Hier, hij komt ook niet vaak. Omdat hij natuurlijk ziek is. Maar wie hem vertegenwoordigt... Dat is zijn broer, Jaime Garcia-Marquez. Buenas. Buenas, Jaime. Hallo. 6 mm -hmm. Hij staat aan de telefoon. Ik heb een uh, uh, De Marquez. Ir a Barranquilla... para Para hacer algún, ver algunas cosas del de Museo Romántico, algunas cosas que hay allá en... Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Mucho gusto en saludarlo. Este uh, es una fundación... Es una fundación sin ánimo de lucro que creó Gabriel García Márquez hace unos... Yeah. Dit is een fonds zonder winstoogmerk. Dat heeft hij opgericht om de journalistiek voor Spaans-sprekende journalisten te stimuleren. Eh, dat gaat dan voornamelijk om de geschreven journalistiek en door middel van workshops. Het is voor jonge journalisten. Ze worden door meer oudere en meer ervaren collega's bijgestaan. Die hebben vaak al een goede naam en een reputatie opgebouwd. En zo krijgt de jeugd in korte tijd een dosis kennis waar ze in hun carrière verder mee kunnen. Weinig theorie en veel praktijk. Typisch Gabo. Ja... Zo is dat. hij in dit moment? Hij is perfect Los is erg ziek geweest. En uh, ik vraag me af hoe het nu met hem gaat. Ja. Goed hoor, goed. Hij is goed opgeknapt, heeft een chemokuur ondergaan en het gaat goed met hem. Was dat hier in Cartagena? Nee, gedeeltelijk in Bogota en gedeeltelijk in Los Angeles. Dat was een kuur om de lymfeklierkanker tegen te gaan. Hij heeft zich al een tijd geleden laten nakijken en toen kwam die operatie en de nabehandeling. Uh, ja, en vooral de nabehandeling is belangrijk omdat het zich elk moment weer kan manifesteren. Dat moet nogal een schrik voor de familie zijn geweest. Dat was niet te beschrijven. De hele familie is zich rot geschrokken, heel pijnlijk. Maar ook de rest van de gemeenschap hoor. Maar gelukkig is de grootste schrik nu voorbij. In Barranquilla is een museum. een museum, se un museo, el de Er is ook een museum aan hem opgedragen. Is dat in Barranquilla? Ja. Ja, er is het Romantisch Museum. En daarvan is een groot gedeelte ter ere van hem ingericht. En van een groep schrijvers uh, van hier, van de Atlantische kust. Dat gaat om een aantal schrijvers met wie hij goed bevriend is geraakt. Ja, ja, dat is een mooi gedeelte van het museum en heel interessant. Het is echt de moeite waard om daar een bezoek aan te brengen. Maar in 100 jaar soledad, ahí está totalmente narrado. gegeven. Je weet dat het realisme niet meer dan de realiteit die... 100 jaar eenzaamheid is een magisch, realistisch boek... dat de indruk geeft dat het niet allemaal waar is. Maar ik kan je bezweren dat alles wat erin staat echt gebeurd is. In elk geval in Arakataka, zoals dat in 100 jaar eenzaamheid gebeurt. Je kunt het zelf gaan zien hè? en dan zie je dat het de werkelijkheid is. Ik heb me altijd afgevraagd hoe het brein... Van iemand die zo'n fantasie heeft, eigenlijk werkt. Entonces dijo bueno, debe ser producto de la de emulsión de que me daba mi mamá cuando estaba de a base pescado. Daar bestaat een schitterende anekdote over. Hij zei ooit daarover dat het waarschijnlijk te danken is aan de grote hoeveelheid scots emulsie die hij van moeder te drinken heeft gekregen toen hij nog een kind was. Nou moet je weten dat scots emulsie is een dikke walvislevertraan die in onze kinderjaren erg populair was om aan te sterken. Afschuwelijk van smaak, maar Caraïbische moeders zweren daarbij. Nou, volgens Gabo zat er zoveel extra voeding en vitamine in die levertraan... dat het een gebrek aan fantasie ook aanvulde. <laughs> en door die afschuwelijke geur steeg de fantasie naar je hoofd. Wanneer heeft u hem voor het laatst gezien? Ik ben de Mexico ik kom net terug van een reis naar Mexico, waar ik twee weken met hem ben geweest. Hij pakt de draad weer op en schrijft zijn biografie. Hij wil de puntjes op de i zetten en daar heeft hij wat gegevens voor nodig. Er bestaat ook een uh, afscheidsdicht van hem. Hier heb ik het. Si, por un instante Dios se olvidará de que soy una marioneta de trapo y me regalará un trozo de vida indien God zou vergeten dat ik een marionet ben, maar me toch een klein beetje leven zou gunnen. Herkent u het? Nou, no no Kijk, het is in geen geval van hem. Hij ontkent het geschreven te hebben. En dat is overigens niet de eerste keer dat hem zoiets overkomt. Uh, wat echt vervelend is, dat dit uh, juist nu plaatsvindt. Uh, nu die zo ziek is. Uh, dus het is niet van hem? Nee, nee, nee. Nee, echt niet. In Cartagena speelt zich een groot gedeelte van... ...il amor y otros demonios af. Evenals el amor in Tiempos de cholera. Alles in Cartagena. Daarin herinnert alles aan deze stad. Toen hij met dat werk bezig was, vooral met tijden van cholera... gingen we s'avonds vaak samen de straat op. Rondlopen, een drankje drinken. Dus maakte ik het ontstaansproces van dat boek van heel dichtbij mee. De, de emoties die je daarin ziet zijn hier opgetekend. Hier heeft hij zijn inspiratie opgedaan. Als u leert, de anteriores van García Márquez ...zij zien dat er in de vorige oorlog waren fragmenten. En wanneer hij zijn oorlog... ...het is een sorpresa... ...waar de trascendenciaal die het mondiaal had. Hier sta ik in het centrum van Barranquilla... ...aan de Caribische kust van Colombia... ...en ik sta voor het Museo Romantico... Het is een gebouw, ja, het is twee verdiepingen hoog met vier, zes grote koningspalmen in de voortuin. Bankjes, de deur is op slot, dus ik ga maar even kijken of ik binnen kan komen. Er komt al iemand aan. Buenos días. Buenos días a la orden. Uh, estoy aquí en el museo. El museo Romantico, carrera 54, con calle 59. Bienvenido. Gracias. Hij heet mij welkom, de portier. Ik ben op de 59e Carrera met de 54e straat en we gaan naar binnen. Ah, sorry. Bienvenido al Museo Romántico. Bienvenido al Museo Romántico. Hij heet mij welkom in het Museo Romántico. En wat ik zie op het balkon, het is een oud-koloniaal gebouw. En uh, wat ik zie op zo'n balkon, zo'n Spaans... Uh, zo'n Spaans balkon voor Moors, Balcon. balkon. Er zijn zes engelen die waarschijnlijk een kerstlied zingen. De kerstdecoraties staat hier voor en we gaan het museum binnen. Ja, sí, esto es el Museo Romántico. Museo Romántico, sí. Uh -huh. El Museo Romántico está dividido en 26 salas uh -huh. dedicadas a la ciudad de Barranquilla, de los años de 1620 a esta época. Cada sala lleva un nombre de aquellos grandes personajes ...que llegaron y, a la ciudad. Y hay una sala sobre Gabriel García Márquez. Hay una sala dedicada a García Márquez... ...donde se encuentra su primera máquina de escribir marca Remington. Donde... ¿Podemos visitar la sala? Claro que sí. Okay, Está well. dispuesto a sus órdenes. Bienvenido. We gaan nu naar de kamer die aan García Márquez is toegewijd. Dat is een, ja, een kamer van 6 bij 4 meter hoog. En ik zie een paard... In kristal. Ik zie foto's, ik zie posters van Gabriel garcia Márquez, een buste van zijn vader en van zijn moeder, schilderijen. Wat is es esto? Su primera máquina de escribir de García Márquez. De eerste machine waar García Márquez op heeft geschreven. cien años de soledad, donde hizo su primera novela La orasca como usted puede apreciarla. Sí. Dit is de machine waar 100 jaar eenzaamheid op is geschreven. Ja, het is een uh, vrij ouderwetse machine. Van voor de oorlog lijkt het wel. Hier zit ik tegenover Carola Palomino, een journaliste die voor Gabriel Garcia Marquez werkt trabajas para quién? In estos momentos me encuentro haciendo una investigación periodística para Gabriel García Márquez, nuestro Nobel. Él necesita cierta información sobre Barranquilla para sus memorias. Op dit moment doe ik journalistiek onderzoek naar een bepaald deel van de geschiedenis van Barranquilla. Dat heeft Marquez, onze Nobelprijswinnaar, nodig voor zijn biografie. Gabriel García Márquez está escrebiendo sus memorias. Marques schrijft hij nu en het heeft betrekking op de tijd... toen hij rond 1955 bij El Heraldo hier in Barranquilla werkte. El Heraldo is de belangrijkste krant van de Atlantische kust van Colombia... Ik wil graag naar Aracataca, maar er is daar sprake van guerilla-activiteiten. Ook de paramilitairen zijn er actief. Kort geleden is een dorp met 48 mensen vlakbij Barranquilla uitgemoord. Dus de toegang naar het stadje is wat gecompliceerd. Ik ben er zelf nooit geweest. Maar ga morgen graag met je mee. Ja, dit is de redactie waar Garcia Márquez in de tijd gezeten heeft. Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Bienvenido al Geraldo. Gracias. Hier zit ik op het kantoor van de El Geraldo. En daar zit ik in de kamer van de directeur. En naast mij zit een vriend van hem. Son cuál es? Felipe Dominguez Zamorano. Felipe Dominguez Dominguez Zamorano hij is uh, geschiedkundige en uh, hij is ook filosoof. En hij heeft gestudeerd met Gabriel García Márquez. Gabo, Gabito, Gabriel García Márquez is tal vez lo mejor que le ha ocurrido a Colombia desde su independencia. Desde 1821, Gabo convoca de, beste van wat de Colombiana is. Gabo of Cabito is waarschijnlijk het beste wat Colombia's overkomen... sinds de onafhankelijkheid. Hij heeft het beste tot uiting kunnen brengen wat het betekent Colombiaan te zijn. Wat de Colombiaanse nationaliteit inhoudt. In Colombia komen zoveel verschillende culturen bij elkaar. Dat mozaïek bepaalt voor het belangrijkste gedeelte wie en wat wij zijn... Er is bijvoorbeeld een streek hier die bij de Amazone hoort. En dan heb je ook nog de Orinoco. Dan is er het Caraïbisch gebied. En ook het gebied aan de Stille Oceaan. Daarnaast heb je ook nog het bergland van Centraal-Colombia. Dat alles betekent dat er verschillende soorten karaktertrekken ontstaan. En die reflecteren zich weer in Gabo. Je vindt het allemaal weer terug in zijn literatuur. Bueno, porque tuvo la fortuna de contar con muchos amigos, de contar con el espacio, de contar con la disciplina. Gabo heeft het geluk gehad veel vrienden te hebben met ruimte en discipline. Je moet niet vergeten dat hij in een klein dorpje is geboren. Dat heeft samen met de omringende bananenplantages... een enorme invloed op hem gehad. Dat was natuurlijk nog voordat hij naar Bogota ging om verder te studeren. En Daar leerde hij zich identificeren met de verschillende streken van het land. En met zijn schrijven kon hij zich daar gemakkelijk toegang verschaffen. Dat is de basis voor het portret dat hij van het land en de Colombiaan heeft neergezet. Ten slotte kun je ervan uitgaan dat hij de universele Colombiaan is. Finalmente Gabo es el Colombiano universal. Juan B. Fernandez is directeur en eigenaar van de krant. De krant waar Marques zijn carrière is begonnen. We hebben de kans om samen te zijn in het college van de los jesuitas... Hij heeft, zegt hij, de gelegenheid gehad om op het Jesuitencollege samen met hem te studeren. Ja, zegt hij, wij zijn jeugdvrienden. Ze zijn ook vrienden gebleven in Bogotá, want daar zijn ze samen rechten gaan studeren. De vader van Juan B. Fernandez was eigenaar van deze krant, El Heraldo. En hij zelf is er ook meteen gaan werken. Gabo heeft op een gegeven ogenblik een stukje onder de naam La Giraffa opgestuurd. En het was omdat de giraffe een beest is met een lange nek... en daarom echt ver kan kijken en natuurlijk heel bijzondere dingen kan waarnemen. Dat is zelfs een vaste kolom geworden. En daar kunnen niet veel schrijvers aan tippen. Ik heb Juan B. Fernandez, de uitgever van de krant en de eigenaar van de krant... op een gegeven ogenblik gevraagd of er nog wel ruimte is voor andere Colombiaanse schrijvers... of die niet verdwenen zijn in de schaduw van García Marquez. En hij zegt dat hij gelooft... dat er niemand voor Márquez was in de Colombiaanse literatuur. En dat er na hem, na Márquez dus, ook niemand zal komen. Hij weet dat het verschrikkelijk klinkt. Maar... Hij is ervan overtuigd. Het probleem met Colombiaanse schrijvers is dat die niet kunnen schrijven. En daar bedoelt hij mee dat ze niet voldoende huiswerk maken. En hier, in Colombia, denken ze allemaal dat ze geboren schrijvers zijn. En dat is een luchtspiegeling. Het vak, zoals het in Europa en Amerika wordt beoefend... vereist nu eenmaal veel huiswerk maken. Als je verhalen vertellen wilt worden, moet je weten wat een verhaal is. Hoe het in elkaar steekt, hoe de structuur is, hoe de lijnen lopen hoe het plot in elkaar zit. Het moet heel zinvol zijn. En dat is ook zo met andere vormen van literatuur. Hij herinnert zich als de dag van gisteren... dat Gabo zijn hele leven lang heel minutieus heeft gedaan. Hij liep met Faulkner, Dos Passos, Caldwell en Hemingway onder de arm. Ulysses van James Joyce kende hij het uit hoofd. En hij wist precies hoe dat in elkaar stak. Juan B. Fernandez zegt dat de Colombianen erg spontaan iemand is... Hij gelooft in zijn goede gesternte. Marquez gelooft in huiswerk maken. Want als je dat niet doet, dan word je nooit een goed schrijver. En hij, Marquez, had het talent te weten dat hij niets wist. En daarom stortte hij zich in een leerproces. Juan B. Fernandez stond erbij en keek ernaar. En hij zag hoe de verbeelding van Marquez, gebaseerd op zijn geheugen, zich ontwikkelde. Hij had het talent om te weten dat hij Gabo heeft inmiddels een weekblad gekocht en daarin wil hij zijn verhalen vertellen. Zelf zegt Gabriel Garcia Márquez daarover. Mauricio, Pombo, Elvira, Goed. Het idee om Cambio te kopen kwam uit de koker van een andere groep. Maurizio maakte daar deel van uit. Pombo, Maria Elvira. Die hebben me in eerste instantie gevraagd La Semana op te kopen. Dat kon niet. De waarde van dat blad werd geschat op 25 miljoen dollar. En voor dat bedrag dacht ik de New York Times op te kunnen kopen. Ik heb het idee toen min of meer opgegeven... tot Cambio te koop werd aangeboden. Ik ontmoette een kapitalist die hier wel oren naar had... en wilde investeren. Terwijl we zo praten, kreeg ik het idee... dat hij terecht overigens inhoudelijk ook mee wilde doen. Nou ja. Jij kent Mercedes. Die was heel toevallig ook bij het gesprek aanwezig. Op een gegeven ogenblik zei ik... dat ik de helft van de financiering misschien wel zou kunnen bijdragen. Zij zei toen dat ik deze gelegenheid met beide handen moest aangrijpen. Toen herinnerde zij zich plotseling... dat het geld dat ik voor de Nobelprijs heb ontvangen... nog steeds onaangeroerd op een bankrekening in Zwitserland lag. Ik was dat totaal, maar dan ook totaal vergeten. Dat heeft al die jaren natuurlijk aardig wat rente getrokken. Ik zag dat toen als een bijna goddelijke aanwijzing. En ik zei tegen mezelf dat dit geld voorbestemd was... om een goed journalistiek doel te dienen. Dat is heel onschuldig gegaan. Geen enkele vooropgezette bedoeling. In tegenstelling tot wat een heleboel mensen denken... is Cambio nog politiek, nog intellectueel-wetenschappelijk. Wat ik wil bereiken met dat tijdschrift... is terugkeer naar het vertellen van verhalen. Wat beïnvloedt de mensen? Dat is vaak heel eenvoudig en begint met er was eens. En dat kan dan elke realistische of fantastische kant op gaan. Ik heb het gevoel dat de lezer dat graag wil. Vertellen zoals het is. Stel dat iemand op straat iets overkomt. Dan is het eerste wat hij doet toch de volgende dag de krant kopen... om te kijken of het erin staat. De waarheid is dat ik graag terug wil naar de reportage. Een reportage die een verhaal vertelt. Toen ik nog bij de krant werkte, viel het me op hoe droog en statisch het allemaal verteld werd. Ik heb eens iemand gebeld die overvallen was. En die vertelde een totaal ander verhaal dan ik in de krant erover las en vertelde een menselijk verhaal, tot aan de kleuren van de bus toe. Toen ik Cambio nog maar pas had, begon de werkweek op dinsdag. Dat waren glorieuze en drukke, opwindende dagen. Die eerste keer ging ik er om 11 uur s'avonds kijken. Het was één groot feest. Iedereen ladder zat. Terwijl ik zo aan het schrijven was, kwamen die dronken lui aan mijn bureau... Ik voelde dat oude verlangen van vroeger weer opkomen. Ik dacht bij mezelf dat ik nog steeds in staat was... met mijn 71 jaren te schrijven zoals toen, toen ik pas begon. Dat inspireerde mij enorm, onvoorstelbaar. Ik maakte gewoon een nostalgische reis naar de verbeelding van het begin. Qué maravilla, dat ik nog steeds kan zijn. a 71 jaar, en dat me voelde een inspiratie. Gabriel Garcia Marquez is in Aracataca, 170 kilometer ten zuiden... en in het binnenland geboren. Daar moet ik naartoe. De weg leidt langs kilometerslange bananenplantages. Jonge, gewapende guerrillastrijders, strijders paramilitairen... maar soms ook militairen van het gewone leger... zie ik regelmatig zo in de struiken langs de weg verdwijnen. Ze hebben grote geweren op hun rug. Gabriel Marques is het eerste kind van Luisa Santiago... dochter van kolonel Nicolas Marques, Een veteraan van de oorlog van duizend dagen. Die begon in 1899, duurde drie jaar... en er kwamen meer dan 100.000 mensen om. In 1948 begon La Violencia, een burgeroorlog... die tot op de dag van vandaag voortgaat gecompliceerd door de handel in verdovende middelen... en het geweld daaromheen. Ik lees in de krant dat bijna de helft van de Colombianen weg wil. Die willen het land verlaten. Dat er 71 mensen per dag vermoord worden. Aracataca is een stoffig ingeslapen stadje... waar de huisjes geen verdiepingen hebben. Er zijn niet veel bomen en er is weinig schaduw. Bij aankomst zie ik een enorme poster waarop een foto van Gabriel Marquez... met een tekst waarop staat dat hij ooit eens terug zal keren... naar zijn thuis, naar Macondo. Ik vraag een taxichauffeur... mij naar het geboortehuis van de Nobelprijswinnaar te rijden. Grote, stoffige amandelbomen langs weerskanten van de weg. Een enkele kerk. We zijn er binnen twee minuten. Maar duizelig van emotie... herken ik het Macondo uit honderd jaar eenzaamheid. José Arcadio Buendía, besloot in die jaren... dat ze amandelbomen aan weerskanten van de straten zouden planten... in plaats van acacia's. En kwam tot de conclusie, zonder daar ooit over te praten... dat ze er eeuwig zouden blijven staan. Vele jaren later, toen Macondo een dorp was... waar de huizen zinken daken hadden... stonden diezelfde amandelbomen nog steeds langs de oudste straten. Hoewel niemand meer wist wie ze daar gepland had. Hier ben ik dan eindelijk in de stad waar Gabriel Garcia Marquez geboren is. Aracataca. En ik sta voor zijn geboortehuis. Ik zie een uh, groot bord met een uh, plattegrond van het huis. Het is uh, omgetoverd in een museum. Er, uh, daar staat op, op dat bord staat Aracataca. Het is een uh, nationaal monument geworden... En een plattegrond van het huis met verschillende kamers. Een bibliotheek, een expositiezaal, een kamer waar de directeur zit, de badkamer, de keuken. Bienvenido a la Gracias. Ik ben binnen in, een, in de voorkamer, blauwe muren, lichtblauwe muren. Aan mijn rechterkant de bibliotheek. ...verderop een expositiezaal, foto's van de familie Garcia Marques aan de muur... ...en een heel moderne fiets. Ik zie op de grond een buste met Cien años de soledad. En hier de kamer van de directeur. En als ik kijk, ja, dan zie ik vertalingen in het Zweeds en in het Japans. Ik zie het in het Duits. Ik zie het in allerlei talen, maar niet in het Nederlands. staat faltando... La traducción de mi lengua. Claro. Ah. Que el, el embajador de allá nos las envíe. Ah. Eso es una colección que nos ha enviado las diferentes embajadas, embajadas que están acreditadas en nuestro país. Kunt u mij de, het huis laten zien, vraag ik. Spelen y mostrar la casa. Claro. Oké. Okay. We gaan het huis bekijken. En Foto's van 52. Gabriel García Márquez in Aracataca, zijn geborenplaats. Waar hij helaas niet meer kan komen. En het komt door het geweld in, de, in dit land. Het land, is, het land is bezet door de militairen aan de ene kant. De paramilitairen aan de andere kant. De mensen die, die verdovende middelen smokkelen, verkopen in planten. Het is bezet ook door de guerrilla. En daarom kan hij hier niet komen. Hij is bang ontvoerd te worden. Want die ontvoeringen zijn aan de orde van de dag. Is thuis? Maquina de lavo. De Márquez. De een schrijfmachine, een Olivetti Studio 44... ...die aan de familie toehoorde. Dit is een foto van de ouders van uh, moederskant van Gabriel Márquez. Hier in deze kamer. Ja, daar sliepen ze met elf mensen. Foto's wederom van beroemde sterren. Ontvangst van de Nobelprijs hier... Garcia Marquez met prinses Christina van Zweden. En hier met ja, talloze beroemdheden. Ja, het is een heel bescheiden huis. En hier is de tuin van het, uh, van het huis. Met een hele grote fikusboom en kokosbomen. En daarachter wat, uh, ja, wat gras en uh, bamboebomen. De stem van Gabriel Garcia Márquez weegt zwaar in Latijns-Amerika. Hij is bevriend met de machtigsten van deze aarde. Staatshoofden luisteren naar zijn verhaal. De guerrilla, de paramilitairen, leden van de Colombiaanse regering... narco hebben een enorme bewondering voor hem. Ik ben el enige... Ik ben, vermoed ik, de enige Colombiaan die gelooft in vrede. Dat moeten we in een juiste verhouding zien. 40 jaar oorlog, dat gaat niet over met een vredesovereenkomst... waar vier dagen over is gepraat. Ik ben ervan overtuigd dat het een langdurig proces is. Maar dit is de weg... Zo wordt gezegd dat de regering alles weggeeft aan de guerrilla. Indien de regering vrede wil, zullen ze moeten leren schaken. Dit is een schaakspel. Je wint en verliest stukken. Ik geloof dat het belangrijkste is vrede te maken... Nu gebeurt er vrijwel niets. Ik begrijp niet waarom de guerrilla nu zoveel goed wil heeft. Die doen alsof ze vrede willen, maar het interesseert hun in werkelijkheid niet. Kostbare tijd gaat verloren. Ik voel me daar rustig bij, omdat ik ervan overtuigd ben... dat we uiteindelijk vrede zullen hebben. Toen de Peruaanse president bij de grens sprak... herinnerde ik mij die afschuwelijke oorlog met zijn land. Cuando Fujimori habló de lo que habló en la frontera, yo me acordé de la memoria más antigua que tengo yo era la guerra contra el Perú. Es decir, todavía también sigue la guerra contra el Perú. Me vestían de, de, de, de soldado, salíamos a marchar, sí, en, en, en Caracatá. hicieron una cruz roja. Ik herinner me nog als de dag van gisteren... De, de soldaten die door Aracataca marcheerden. Jongens en meisjes die bij het Rode Kruis werkten. Allemaal schreeuwden ze om oorlog, Lang leven Colombia, vernietig Peru. En ik dacht bij mezelf dat dit een vorm van armoede was... waar ik niets mee te maken wilde hebben. Dat was verkeerd. En wat nog erger was, is dat niemand echt een poging deed... om daar een eind aan te maken. Yo me siento más tranquilo creyendo que sí. Pero lo que sería grave es que nadie estuviera tratando de hacerlo. Lidwin Zumpolle van Pax Christi houdt zich al enkele decennia met Colombia bezig. Garcia Marques is natuurlijk voor Colombianen een symbool die hebben natuurlijk ook een beroerde reputatie. En dat is, dat is psychologisch ontzettend uh, frustrerend natuurlijk. Hè, dat je dat uh, internationaal zo'n zo, zo naam hebt. En, uh, dus Cassia Marcus is dus ook het symbool van hè, Nobelprijswinnaar... En zo van het andere kant van Colombia. En dat is natuurlijk voor de Colombianen heel fijn. En, uh, maar politiek heeft, naar mijn idee Cassia Marcus... nooit echt zijn nek uitgestoken. Integendeel, ik vind dat hij al veel langer veel veel meer de kwetsbaren die dat wel deden in Colombia... had kunnen ondersteunen met zijn internationaal gewicht en reputatie... En wat mij dwars zit, is zijn uh, slijmerij met uh, een dictator als meneer Castro in, uh, in Cuba. En dat nemen de Cubanen hem heel verschrikkelijk uh, kwalijk. Dat hij dat nooit uh, heeft aangeklaagd. In tegendeel, dikke vriendjes is met machtshebbers van zeer bedenkelijke looi. Want hij houdt zelf natuurlijk ook van macht. Nee, hij is gek op macht. En verkeert uh, graag in kringen die waarvan hij denkt dat dat de machtigen der aarde zijn. En uh, wilde graag een cruciale sleutelrol in uh, vervullen bij en bij, et Ik denk dat hij een rol had kunnen spelen veel meer in het aanklagen van... hij heeft het wel gedaan, maar er zijn er velen in Colombia die gehoopt hadden op meer steun... en meer aanklachten van de misdadigers in Colombia... die het leven onmogelijk maken voor de merendeel van de bevolking... En je ziet nu dat er een exodus is van Colombianen naar, naar andere landen. Toe. Niet alleen van vluchtelingen over de grenzen, hè, Venezuela, Panama, Ecuador, Brazilië, maar eh, ook eh, van de middenklasse of de kleine middenklasse. ...honderdduizenden mensen. Ik geloof 800.000 vorig jaar alleen al. Je hoeft niet rijk te zijn om door de guerrilla afgeperst te worden. Of, nee, dat zijn hele gewone mensen met een bewijs van spreken. Je hebt al vijf koeien, dan moet je er drie afleveren aan de guerrilla. Of kinderen recruteren, dat doen ze ook gedwongen. He? Heel erg. Dus mensen met kinderen in die leeftijd zijn ook bang. Maar Garcia Marquez die heeft zich daar nooit sterk mee bemoeid. Nou, heel veel mensen in Colombia vinden onvoldoende. Natuurlijk vervult hij een functie, zeg maar, hè, om het, voor de reputatie van het land als schrijver. Maar uh, politiek hebben uh, een hoop mensen meer van hem uh, verwacht, ja. En voor een hoop mensen weet ik dat het ook een, uh, een probleem is... dat hij uh, bijvoorbeeld, als uh, typisch als meneer Castro, zich daarbuiten gewoon uh, uh, ja, on, onduidelijk... of ja, onduidelijk is niet echt het woord, want het is wel duidelijk... Hij uh, hij verdedigt dit soort dictatuur. Dus die zeggen, waar die man de democratie niet verdedigt in Cuba... kan hij dat in feite in Colombia ook niet. Is hij ook in Colombia niet geloofwaardig? Ja, dan vraag je je af, ja, god, aan welke kant sta je? Voor wie doe je het allemaal? Is het omdat je zelf zo uh, daarop groeit en bloeit... in dat soort kringen te verkeren? Of uh, is het omdat het lot van je bevolking je zo aan het hart gaat? Marquez is bang... Bang voor ontvoeringen. Bang ook dat zijn familie ontvoerd wordt. Hij heeft een dubbel gepanzerde Mercedes-Benz en enkele lijfwachten als hij in Colombia is. Don Pepe, zijn particulier chauffeur, heeft vroeger zelf bij de guerilla gezeten. In Bogota, de hoofdstad, heeft Marquez een duplexflat aan de rand van het mooiste park van de stad. Zijn nichtje Margarita, past op het huis en laat me binnen. Het is een ontzettend gedisciplineerde man. En als hij in Bogota is, staat hij altijd ontzettend vroeg op... om met werken te beginnen. Hij sluit zich hier in zijn studio op... en blijft er tot twee, drie uur in de middag. Daarna gaan we een verdieping hoger om te lunchen. Hij is momenteel in Mexico, waar hij ook woont. Hij heeft daar al 40 jaar ook een huis. Als hij genoeg heeft van Mexico, komt hij weer terug. Op dit moment gaat het heel goed met hem. Eerder vorig jaar was hij ziek. Maar dankzij de operatie en de behandeling daarna is hij weer gezond. Hij is in deze está perfectamente goed. de schrijver van het afscheidsgedicht La Marionetta zich bekendgemaakt. Het is een Engels dichter die in Mexico stad woont. Marquez zegt dat dit nu een stukje Macondo is, een stukje van het magische realisme dat hij in honderd jaar eenzaamheid al had beschreven. En hij nodigde een ieder uit het boek nogmaals door te nemen. Radio 5 documentaire, het magisch realisme van Gabriel Garcia Marquez... een bijdrage van Human, gemaakt door Anton Foek. De teksten werden gelezen door Karel van Herwijnen en Ilonka Verdurmen. De schrijver Gabriel Garcia Marquez viert morgen 6 maart zijn 84e verjaardag. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u kwijt via nachtvluchten-apenstaartje-omroepmax.nl. Of u kijkt op onze site nachtvluchten.fm... en daar vindt u alle contactgegevens en contactmogelijkheden. En wilt u opnieuw iets beluisteren, dat kan ook via die site. De uren worden apart via links aangeboden. Het is kwart voor zes hier op Radio 1. En dat betekent dat we nog even tijd hebben voor muziek. En het eerste wat uh, we gaan draaien, dat is... oh jee, daar gaat mijn microfoon. Uh, dat is muziek uit de gesloten envelop. Er zit een cd in, maar ik durf niet te zeggen welke cd. En ik weet ook niet eens of het wel muziek is... die mij in Amsterdam is toegestuurd. Jawel, dat dacht ik al. Micheline van Houtem en Erwin van Lichten. Haar nieuwe cd getiteld La Muziek. En ik moet er ook nog even een sillefaantje van afhalen. Inmiddels staat hier co-pilot Barbara Elberts klaar... om de cd mee te nemen naar Bart Schultz, onze technicus van Hedenacht. Ik vouw hem even open. Als van ouds zijn de hoesjes van de cd van Micheline van Houtem... Uh, van een soort karton. En dat kan je dan mooi openvouwen. En daar staan prachtige foto's bij. Even kijken. La Musique is het getiteld. Dit album. Chansons van Jacques Brel. Even kijken wat er op staat. Oh, Brussel vind ik eigenlijk wel een leuke. Nee, we gaan even verder kijken. Oh ja, Moet niet weggaan niet. Ne me pas. Prachtig natuurlijk. Uh, Les Amsterdam, dat lijkt mij een mooie. Ja, dat vind ik een mooie. Dat wordt uh, Bart, sorry, <laughs> ik breng jou in verwarring. Dus van de CD Chansons Jacques Brel van Micheline van Houtem. Amsterdam, en dat is track 11. Die moeten we dan nu natuurlijk eerst even gaan opzoeken. En daar komt hij. Dan lep ik. Show you his teeth that have rotted too soon That can swallow the moon That can howl up the sail Des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, le regard fier, ils ramènent leur bâtard. drinks and he drinks once again he drinks to the house to the problems to them who are promised to love to a thousand other men they vaguen to their bodies and they voucher long gone for a few dirty coins and when he can go on he plants his woes in the sky and he wipes it up above and he pisses like a Amsterdam, gezongen door Micheline van Houtem... en begeleid door Erwin van Lichten van de CD La Musique. Het is negen minuten voor zes. En wij ontvangen zo meteen in het laatste uur hier bij Nachtvluchten... de stoere schrijver, wijnkenner, wijnfanaat... en wijndrinker waarschijnlijk, Huip Edixhoven. Hij uh, schreef het boek Don Perignon in een rugzak... dat verscheen eind vorig jaar bij uitgeverij Carrera... En omdat we nog even tijd hebben, daarvan even de proloog. Het allereerste begin. Zaterdag 19 mei 1973. Een afgrijzelijke gebeurtenis van bijbelse proporties. Anders dan dat kan ik het niet omschrijven. Het zal een uur of twee, hooguit drie hebben geduurd... maar voor mijn gevoel kwam er geen einde aan. Nog steeds lig ik te rillen. Ik voel me slap en beduust en steeds weer speelt de rollercoaster van zojuist zich op mijn netvlies af. Wat begint als een zachte maar opdringerige druk wordt in korte tijd een duivels stuipende beweging. Is het een olifant met wiegende salsa heupen die op me zit? Het lijkt alsof ik word vermorzeld. Dan in een allesomvattende peristaltische beweging word ik weggevoerd van de plek waar ik zo van ben gaan houden. Mijn hoofd wordt verpletterd als tussen de platen van een hydraulische pers... en wanneer mijn hersenen op het punt staan te imploderen... word ik opeens gelanceerd in een verlichte, vrije ruimte. Nog voor ik wijs kan worden uit alle nieuwe prikkels... zie ik een reusachtige hand recht op mij afsnellen. Het volgende moment hang ik ondersteboven. De enorme hand is van een heuse reus in een witte jas... Hij heeft mijn beide benen in één hand en houdt me hoog in de lucht. Ik ben verwoorden tot een jachttrofee. Afgrijselijk bang houd ik mijn adem in voor wat gaat komen. Dan volgt een bijtende klap op mijn billen en tranen schieten uit mijn ogen. Ik bijt op mijn lippen. Maar de twee klappen die volgen breken mijn weerstand en ik begin te huilen. Het slaan houdt op en ik word overgedragen aan een andere reus. Ook weer zo'n engert. Hij heeft haar onder zijn neus en ook onder zijn kin. Maar het bizarre is dat ik ook in zijn ogen totale angst herken. De baard neemt mij in zijn gigantische trillende handen. Zweet loopt over zijn voorhoofd en zijn ogen puilen uit zijn schedel. Hallo, kleintje, zegt hij met een vervormde stem. Wat wil dit wezen van mij? Zijn blik beangstigt me. Het is alsof hij mij denkt te bezitten... Nu houdt hij me met gestrekte armen ver voor zich uit... en loopt naar een bed waarin een vrouw ligt. Ze ziet er vermoeid uit, maar ook vriendelijk en aardig. Ik word in haar armen gelegd. Nu, een aantal uur later, weet ik dat ik zojuist ben geboren. Ik weet ook dat de trillende, harige man mijn vader is... en de vriendelijke vrouw mijn moeder. Om eerlijk te zijn, vind ik ze allebei stiekem best leuk... Veel rust is me echter niet gegund. Want daar zwaait de deur van de kamer open en er komen meer mensen naar binnen. Mijn ouders verwelkomen ze hartelijk. Het blijken de ouders van mijn moeder te zijn. Die zien er alweer heel anders uit. Ze hebben grijs haar en hun gezichten hebben rimpels. Hoe zouden hun ouders er dan weer uitzien, denk ik nog... Tijd om hier verder over na te denken krijg ik niet... want mijn klaarblijkelijke grootmoeder pakt me stevig vast... houdt mij met bijna gestrekte armen recht voor haar gezicht... en inspecteert me kritisch van alle kanten. Godzijdank lijk ik te bevallen. Want ze grijnst en geeft mij terug aan mijn moeder. Met een groots gebaar doet ze vervolgens een graai in haar tas. Er komt een fles uit de tas tevoorschijn en mijn grootmoeder zegt met een gulle lach... Champagne! Ah, roept mijn vader, iets te verheugd. Dat is precies waar ik aan toe ben. Mijn grootvader krijgt de fles aangereikt... en geroutineerd maakt hij hem open. Even vloeit alle aandacht in de kamer weg van mij... en staart iedereen gebiologeerd naar de zwarte fles in zijn handen. Na enig wrik komt de kurk dreigend langzaam omhoog. Een enorme knal en een door de kamer stuiterende kurk worden gevolgd... door gejuich en schuimende glazen worden ingeschonken. Hoog in de lucht wordt geklonken en vrolijkheid en opluchting zijn troef. Mijn grootmoeder draait zich nu weer richting mij... met een speels, ondeugend lachje om haar lippen. Zij dipt haar vinger diep in het glas champagne... en steekt deze vervolgens... Even diep in mijn mond. Ik hoor de man in de witte jas nog roepen. Maar mevrouw, wat doet u nu? Te laat. Dit is absoluut goddelijk. Een freak is geboren. Dat zijn de woorden van Huib Edikshoven. Zometeen onze gast in het laatste uur van Nachtvluchten. Getiteld... Keur, we hebben volgens mij nog heel even tijd om dit uur uit te gaan. En dat doen we met Gerard Cox. Hij is morgen jarig 6 maart. Hij wordt 71 jaar, als ik dat goed uitreken, geboren in 1940. Van hem het nummer Laat Me Nooit Meer Alleen. Tot zo. Laat me nooit meer alleen, ik kan zonder jou geen dag meer leven. Laat me nooit meer alleen, want een vrouw als jij niet, zo is er geen een. Zeg me nooit dat je gaat, want dat zou mijn wereld in doen storten. Zeg me nooit dat je gaat, want het zou een wrak zijn dat je achterlaat. Heel mijn hart en mijn verstand, al mijn denken en mijn doen, heel mijn wezen is niet meer van mij, Het zit allemaal in jou. Je kunt dus sowieso niet weg, want dan breekt er iets bij jou, vandaar dat ik jou tegenhoud.